Volgens het productschap wordt door de bouw van de windturbines de visstand aangetast. De Raad van State heeft dat bezwaar verworpen. De Raad vindt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om het milieu te beschermen en ziet geen bezwaar in de aanleg van Windmolenpark op de Noordzee. Net als gisteren is het debat over het permanente noodfonds ESM later begonnen dan was gepland. De Kamer moest eerst stemmen over een verzoek van de PVV om het debat uit te stellen. PVV-voorman Wilders herhaalde dat de discussie moet worden geschorst tot de rechter uitspraak heeft gedaan in het kort geding dat hij over het ESM heeft aangespannen tegen de staat. En ook nu werd het verzoek van Wilders om uitstel door een ruime Kamermeerderheid verworpen.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 Dit is Johnson Hoka van de ANBB. In de randstad zat een korte file op de A15 Rotterdam naar Gorkum. Bij Papendrecht 2 kilometer en daar is de rechterreis ook dicht. Tot zover de verkeersinformatie.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 Trouble you know Jij en jij met je rotliedjes weer, echt waar, zeker weer het hamburgers met korting, of niet? Dat is wel een leuke toch? Jeetje mina, echt, daar word je gewoon helemaal knetter, gek van. Maar ondertussen, we zijn weer beland in de studio, uh, het is weer 12 uur geweest, en het is natuurlijk weer tijd voor CVM Plus. Ik heb hier natuurlijk weer bij me zitten, Robbie Brouwer. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Ja, ik, ik moest hier. even de apparatuur goed doen. Ja ja ja, dat ja, apparatuur ja, ja, ja. is altijd weer wat. Hoe is het met je jongen? Ja, ze gangetje. Ja, gangetje. Altijd druk, altijd bezig. Hoe was je weekend? Je soort van weekend. Druk. Ja. Druk. Ja, goed ja, ja, ja. gewerkt. En uh, ja. we hebben weer een heerlijk broodje van de week. Ja. Twee zelfs. Van, uh, van wie hebben we die gehad? Ja, maar jij mag het zeggen, ik vind dat jij dit mag zeggen. Van het is een Grand Café toch? Ja, een Grand Café ja. Grand Café Chance. Kijk. Inderdaad, New Grand in Café Nieuw in town. Helemaal nieuw inderdaad. Jullie zijn uh, sinds. Uh, kijk, jullie. Uh, kijk, uh, echt met een, een, een storm aan het verbouwen. Een een een klein juli. maantje. Nou, heel netjes, want jullie zijn uh, inderdaad, uh, ik heb toch even de verbouwing heb ik gevolgd, ik liep hier iedere keer voorbij. En echt binnen twee maanden stond die tent. En ik had zoiets van: ah, dat, dat gaat toch niet lukken? Ja. Echt wel binnen twee maanden. Met een, kijk, met een maand waren jullie al aan het schilderen. Ja. Alles was zo. al gelegd. Ja. Het is heel mooi geworden Ja, Je hebt het zelf gezien. Ja, absoluut. Het uh, ziet er heel mooi uit. Het uh, oude uh, is wereld van verschil. Ja, heel erg. Het verschilt heel erg. Maar ja, te, in ieder geval, des te beter mag ik wel zeggen. Ik ben uh, bij de oude auto's wel eens binnen geweest, maar ik vond het niet zo spectaculair. Sorry voor de mensen die het wel vonden, maar ik moet zeggen, jullie hebben het echt heel goed opgeknapt, absoluut. Ja. Maar dan nog even, ja, jullie horen natuurlijk ook een derde stem, uh, dat willen wij natuurlijk ook weten. Wie is deze derde stem? Nou, dat is Sam, de broodjesmaker van Sjans. <laughs> Kijk, die hebben we nodig hier. Die, die hebben, we, hebben we, we nodig. Ja, ja. Precies. Maar jij ja, bent uh, inderdaad uh, eigenlijk, uh, dat Sjans uh, net open was, ben je ook gewoon bij Sjans uh, begonnen. Ja. Ja, dat is eigenlijk wel lekker, want, je hebt, want we onderweg waren nog even aan het praten. En jij zat op een gegeven moment, zeg je veel, ik heb ook altijd nog op het strand gewerkt. Hoe ben je, want hoe ben je eigenlijk een beetje naar, toch weer terug naar het dorp toe gegaan? En toch niet naar het strand? Ja, ik werd eigenlijk benaderd gewoon door Bas. En die zei van, kom morgen maar even langs. En het beviel hem en het beviel mij ook. Dus nou, dat viel, pakte goed uit. En nu okay. ben ik gewoon fulltime aan het werk. Oké, okay, nou netjes. Want als ik even, even mag vragen, want jullie doen lunch, diner... Ja. En ik kan ook nog allemaal bij jullie gestapt worden, dat neem ik ook aan. we gaan een lekker drankje doen. Op vrijdag en zaterdag zijn we tot uh, drie uur s'avonds open. Dus dan uh, gaan de stoelen en tafels aan de kant rond een uurtje of uh, elf en dan uh, mag gedanst worden. Kijk, kijk eens aan. Dat moeten we hebben in het dorp. Ja, dat zeker dan, wel. Dat missen we een beetje. Nou, dat kun je wel zeggen. Ja. Dat ja. is absoluut, uh, dat missen we wel. Dat is eigenlijk, uh, ja, ja, mijn vraag is dan eigenlijk nog wel, uh, want jij werkt nu bij Chans. En uh, jullie zijn nu uh, drie weken open en ik heb toch wel al een, een maand open en ik heb toch wel gezien dat het terras toch, uh, ook al zijn jullie er net, toch al aardig vol zit sowieso in de weekenden. Ja, we moeten het wel nog een beetje van de weekend hebben. Door de week is het ook wel uh, wat te doen natuurlijk, maar de meeste mensen gaan nu natuurlijk uh, het strand op met het hele mooie weer, maar in de namiddag... Uh, ja, dan komen ze natuurlijk weer hier naartoe, want nou, trekt het nou, zonnetje ook die, op. die uh, komen op. komen zomaar bij ons op het terras, ja. Ah, hij is wel lekker, want, uh, ik had, uh, want je hebt uh, ook volgens mij best wel tenten hier in het dorp heb je gehad. Die hebben het dan geprobeerd en die zaten dan echt bij de maand hadden nog niet één keer een volterras, misschien een half vol, volterras voor elkaar gekregen. Ja. En ik moet zeggen dat het bij jullie echt onwijs snel gaat. Maar het komt het ook, denk je, door door, door de sfeer die bij jullie in het rest, uh, ja, restaurant uitgaan hangt? Ja, door de sfeer denk ik ook wel in uh, gewoon mond-mond uh, ja, uh, reclame denk ik. Voor ah, okay. iedereen zegt van uh, als je ja, eten? Ja, heb <laughs> ik Ja. Altijd wat met die Mike in het kantoor. Ja, die hem. telefoon ligt altijd. Is dat uit, dat al... <laughs> <laughs> nou, Maar in ieder geval, maar, zoals ik net zei, gewoon uh, inderdaad een lekkere sfeer. Maar ook uh, wat ik ook zie, ik zie ook wel uh, ja, mensen die ook bekend zijn van hier uit het dorp, die die daar ook wel een beetje kent. Ja, iedereen komt natuurlijk even een uh, kijkje nemen. De, ja, absoluut. Dus. En als ze net wat vinden, de mensen, dan komen ze meestal uh, terug. Ja, ik zie ook, uh, ook mijn, Bij het personeel zie ik ook gewoon wel heel veel bekende koppen. want ik heb jou ja, ook wel eens voorbij zien komen, ik heb, ja. uh, Bas heb ik wel eens voorbij zien komen, ik zie best wel ja, bekend personeel zie ik daar rondlopen. Ja, ze zijn uh, allemaal personeel uit het dorp, ze hebben wel allemaal, uh, allemaal bekende mensen, ja. Ik gewoon. denk dat dat ook wel, wel gewoon werkt, Ze zeggen van joh, die en die die werken daar, dus dan gaan we daar even ja, een of... ook eten. Iedereen zegt gewoon van kom even gezellig langs, als ik klaar met werken zeg ik tegen mijn vrienden van kom even gezellig langs en dan gaan we daar ja. gewoon zitten. Dat ja, doet iedereen eigenlijk. Ja, volgens mij is het ook voor, voor, voor ieder wat wil. want als je gaat kijken, want ik heb de kaart heb ik nog, de kaart heb ik nog even niet bekeken bij jullie, maar wat, wat, wat voor kookstijlen wat voor, ja, ja, hebben jullie? Wat voor soorten? Wat ja, noem, we hebben van ze alles. Wat We hebben een kreefje, we hebben een uh, lekker visie van de afslag. Mm -hmm, het is ja? Per week is dat verschillend, soms een zeetongetje. Soms... Zweeserikje. Ja, zweeserikje ook nog. Zweeserik, precies. Waar daar moet je van houden. Oh, heerlijk. Zo... Heb, heb jij wel sfeestje gegeten? Volgens Mike? mij nog niet. Ik heb zoveel gegeten in, in, in, mijn, in mijn korte, zoveel lange draag. leven. Dat is Ik... wel lekker, Zo, dat is echt. Alsof een engel op je tong staat te pissen. Zo ja, lekker. Dat weet ik in ieder geval. Uh, <laughs> <laughs> <laughs> in ieder geval nou, dat is in ieder geval een goede. Ja. Maar uh, heb, hebben jullie nog, ook, ook nog plannen omdat jullie net open zijn? Dat jullie zeggen van we gaan nog iets doen waardoor, we nog, uh, waardoor er nog meer mensen blijven komen? Of komen dan er, er feestjes? Uh, ja, dingetjes. er de, de komen van de zomer de hele mooie dingen aan. Voor het weekend hebben we ook, uh, okay. volgend weekend is Sanft culinaire. Daar staan we ook op. Netjes Sanft ja, eerst, eerst, eerst Ja Oh dat is echt netjes. Ja. Dus Gelijk. dat is uh, mooi. Het uh... was al een tijdje bekend, natuurlijk, had ik gezien. Ja, het was wel bekend, ja. maar ik wist het pas sinds uh, ah, vorige okay. week of zo. Dus dat is mooi dat we meteen op uh, Sanft Culinaire. Ja, het is daar. zeker lekker, maar het is ook een lekkere bonus voor jullie hoor. Oh, leuke leuke sfeer tot, ook. Zeker op. omdat je er als je er net een maand zit, is dit gewoon opzijgen. Dat kun, daar kun je echt heel veel gebruik van maken. Ja, precies, dus een beetje naamsbekendheid. Uh proberen te creëren. Oké, okay, maar jullie hebben dus ook uh, echt al, echt alles ook al helemaal klaar staan voor jullie. want ik kan me voorstellen dat het gewoon echt een race tegen de klok is geweest. En binnen twee maanden open, dan zijn er nu een maand open en dan gaan jullie binnenkort al gelijk zo'n het Cuminair doen. Ja, precies, Pinksteren staat ook nog voor de deur Ja, Femina, dus Ja, kan dus ik kan me voorstellen dat jullie echt gewoon uh, ja, ja, ja. rennen, rennen, rennen, rennen. Dat is ook zo, maar uh, ons wel. Gewoon verstand op nul en gaan, Mike. Ja, precies, gewoon werken. Ja. Gewoon ja. Er, ervoor gaan en uh, <laughs> dan komt het goed, goed je best doen en dan uh, komt het allemaal goed. Ja, het is hartstikke lekker dat jullie al gewoon zoveel gewoon lekker mee hebben ook gelijk. Als jullie, dat jullie ook net begonnen zijn, jullie hebben gelijk alle leuke dingetjes hebben jullie mee. Ja. Dus dat is alleen maar goed. Ja, Hé hey Mike, ja. zullen we even over die broodjes beginnen? je bent ja. zo over het bedrijf van ja, ja, het broodjes Ja, dat mag ook reclame he? voor de zaak ook zelf. Maar inderdaad, ja, vertel eens wat je want jij hebt uh, twee broodjes heb jij voor ja, ons ik gemaakt. Heb twee broodjes mee ik, ik heb er al eentje op hoor. Ja. ja. Oh. Maar ga verder, nou, vertel. Ik heb twee broodjes gemaakt. Ik heb uh, ten eerste de carpaccio op een uh, waldkorp. Een capaccio is met een uh, tomaatje, komkommetje en een lekkere old Amsterdam en peinmelbpittjes, goede pesto dressing. Nou, jullie zitten nu te proeven. Oh, heerlijk! Leuker hoor. Nou, kom op, kom Nou, dan wachten we nog even op het commentaar. Mm -hmm. Hoe is hij? Hey, ik denk ik kan een keer een slok, nemen zonder een keer een hapje nemen, over te zeggen. <laughs> dan geven we je de kans hiervoor Maar nou, hij is echt super, echt. Ik heb hier uh, super, super, super. Nou, dat is mooi om te horen Absoluut En, en het andere broodje heb ik al op het andere broodje, Die was wel heel lekker Die ja. heeft hij al op Het andere broodje was een uh, broodje warme benam op een Italiaanse bol Met een uh, honingmosterd uh, sausie Lekker hoor En uh, een, beetje, een boshuijtje eroverheen Ja, meer ja, Ik ben uh, even aan het kijken Ik ga zo zo. <laughs> eten dus, uh. nee, het was echt, ook, Hij was ook een beetje warm, toch, dat uh, oh, ja, hammetje Warme benam was het ja, ja. Oh, dat is altijd lekker Oh, lekker, lekker, lekker, Precies. lekker dat nou, ga, neem even een hap, Mike. Ja, ga, ga even uh, bij die hap. Ah, ja, het gesprek is ja, uit gesprek? zijn micro... eten. Of je zet de muziekje op en we komen zo terug. Ja, ga even met die uh, met je met je benen man. Ik ga lekker ja. met mijn benen man We gaan nog heel even en lekker een, met een nummertje je? luisteren van Amy Winehouse met Rehab, want uh, hij is straks niet meer weg te slaan hoor bij jullie, Mike. Afkikse <laughs> onderb. <laughs> we zijn zo bij het of meer. I'm fine Just try to make me go to rehab But I won't go Als ik dat broodje pak, dan gooi ik... Nou ja, dat hamburgers met korting erin. <laughs> Zo gaat het in principe iedere week hoor. Dat is echt hier niet meer dan normaal. Maar inderdaad, we zijn natuurlijk weer terug in de uitzending. En we hebben nog steeds uh, Sam bij ons zitten. Ja, en uh, Sam, ondertussen, jij hebt net inderdaad al wat verteld over de broodjes. En um, zij gaan jullie ook, uh, qua kaart, gaan ook nog wat verder uitbreiden? Of zeggen van, we houden het nu nog even zoals het is. Dit maar concept. Wacht even, wat vond je nou precies van alles? Wat vond je er nou van? Lekker, al heb ik dat ene broodje nog niet helemaal op. Die zit echt nou met de staren, ja, jongen. Eet, ook niet eet, snel, me op, nee. eet me op, eet me op. Maar ga verder, ja. Dus in ieder geval, maar, maar gaan jullie qua concept, qua kaart, gaan jullie ook nog uitbreiden? Of zeggen ja, jullie van, gaan... we wachten nog heel even? Ja, we, we, we zijn nu nog even aan het kijken wat er meest wordt besteld, wat niet, uh, wat niet wordt besteld. Dat, uh, en alles. Nou, precies, ja, precies, hardlopertjes die uh, blijven natuurlijk. Ja. En de gerechten die niet zo vaak worden besteld, die gaan uh, weg. En die gaan uh, natuurlijk binnenkort plaatsmaken voor uh, andere gerechten, maar we zijn nog net open. Dus, uh, dus jullie hebben nog eigenlijk alle ruimte uh, om te spelen, maar jullie precies. kunnen ook kijken wat, uh, ja... De ja, wat de concurrenten hier in het dorp doen. Waar, waar komen ze bij hun voor terug? En dat is iets waar jullie op kunnen inspijnen natuurlijk. Het is wel ja. lekker omdat je ook nu nieuw bent. Ja, dat is wel zo, maar... Uh... Ja, ja, plus... Uh, even kijken. Wat, uh, ja, in ieder geval, uh, culinair dat wordt ook gewoon een... Uh, ook, ook gewoon, ja, hoe zeg je dat? Een... Uh, en leer maar mee, je heb ja. ook heel veel extra dingen die die mee wegtrekken. trekken. heb het wel echt laten zien, ja, Wat een, uh, voor het dorp. Dit de Eén tip, één tip, neem genoeg spullen in huis, want het gaat op. Ja, ik Het gaat, het gaat, alles het gaat, gaat op. op. Alles gaat op. <laughs> ja, dat is zo. Ik heb het veel bestellingen. Ja. Ja, ja, we ja, hebben ja. Het toen, ik heb toen met, uh, met toen ik bij Loral werkte, de Hardy werkte, heb ik het nog gezien, heb ik het gezien, alles ging op. Ja, toen ik schrikant. bij Ries werkte, heb ik het gezien, alles ging op. Dus er blijft echt helemaal echt gewoon niks over zijn. Inderdaad, je kan maar bij die hele vol volstaan. Nee. Dat je echt voor drie maanden nee, nog hebt bewijzen van. Nou, drie maanden is wel weer. Ja, bewijzen. Ja, hij overdrijft ja. altijd. Hè? Ja, ja, bedankt hè, Rob. Nee. Maar uh, ik, ben, ja, ik ben echt ontzettend benieuwd hoe jullie, uh, hoe jullie het op kuningen gaan doen. Want uh, ja, jullie zitten er net en jullie mogen je jullie gelijk, jullie jullie gelijk eigenlijk gewoon bewijzen. Ja. Dus ik, ben wel heel erg, ik ben echt heel erg nieuwsgierig. En we zijn ik, zelf ook uh, nieuwsgierig, we zien wel hoe het loopt. Nou, ik ben ook vrij met, uh, met culinair eigenlijk een keer, dus ik kom langs. Ja, dat is mooi. Normaal gesproken stond ik al te werken met culinair, maar nu uh, nou ben ik vrij. Ja. Nou mag ik. Dus ik ga dit keer de culinair van uh, de andere kant van uh, de keuken beschouwen. Ja, Ik ook nu, ik ga hem nu een keer vanuit de keuken bekijken, de culinair. Normaal loop ik zelf altijd rond. Dan ja. proef ik van alles een beetje. Nou, dat is nu, leuk. Nu uh, sta ik aan de andere kant. En dan ja. zie je alleen maar het hele weekend zie je maar één stand en dus de, je eigen stand ja. en meer ook niet. Nee, dat is, niet. Ja, dat is jammer, maar ja. Ja, als het maar een gezellig sfeer is, ja. dat is het belangrijkste. Ja, dat is goede sfeer. Ja. Nou, ik ben echt onwijs benieuwd en ik vind dat jullie sowieso in een korte tijd, wat jullie nu al voor elkaar krijgen, dat jullie gewoon het weekend al gewoon goed vol zitten. Dat er al mensen nu gewoon eigenlijk al bijna stevig was bij jullie langskomen. Want ik zie wel heel veel bekende gezichten steeds ook terugkomen. Ja. Dat ik ook nog wel eens op een... Als ik niet meer, als ik niet echt helemaal beschonken ben door het dorp heil lopen en ja. ook nog wel heel veel bekende mensen die zitten daar Dus ik moet zeggen, ja jullie doen het nu toe, gaan goed en ik ben echt ontzettend benieuwd Ik wens jullie ook heel veel succes met Culinaire, absoluut oh, En ik kom zeker even langs Nou gezellig toch Dus uh, jongens, allemaal uh, hoort en zegt het woord De krankfeestjans ze zitten, er net, uh, zitten er misschien net pas een maand, maar ze gaan nou al naar Culinaire toe, dus dat zegt al genoeg Dus ga daar zeker even naartoe, want jullie zijn van 12 tot, 3, in ieder geval 12 do, door de week Zaterdag en zondag zijn we tot uh, 3 uur uh, open, s'nachts Aha uh -huh. En uh, door de week tot een uurtje of één. En als het eruit is, dan uh, langer natuurlijk. Daar maken ze ook nog eens gewoon een simpel uitzondering over. Daar doen ze niet moeilijk over. Nou, ik ben hartstikke benieuwd. Zoals ik net zei, heel veel succes met culinaire. En ik uh, kom zeker langs. Ik kom echt langs. Dan ah, zie je snel. Ja, dan moet je oppassen Absoluut. hoor, als je langskomt. komt. Ja. eet, eet, eet, eet, eet. eet, eet. <laughs> ja, ja. ja, hartstikke bedankt dat je ons uh, het broodje hebt willen laten proeven. Nou, graag gedaan. Hij jongens. komt weer in de lijst. En je maakt misschien nog kans om het uh, broodje van... Hoe gaan we die prijs noemen? Ja, het broodje van ja gaat het niet worden, denk ik, maar... Hoe noem je dat? Het, het broodje van Zandvoort. Van het kataal. Kwartaal. Broodje van... Anders doen we gewoon het broodje van Zandvoort. Zandvoorts broodje. De het Zandvoortse broodje. broodje prijs. Nou, mooi. Ik hoop Doem. dat ik hem in de bak sla. We zullen zien. We gooien hem in de lijst. We gaan hem in de lijst gooien en het gaat gewoon... Uh, dat, we gaan er gewoon echt uh, volop aan mij aan de bak. Maar uh, ik... Uh, <laughs> ah, ik mag ja, het niet zeggen, ik maar ik, ik heb een mijn favoriet. Ja. <laughs> We gaan lekker luisteren naar het volgende nummer. Uh, we gaan afscheid nemen van Sam. Hartstikke bedankt. Ja, jongens. Fijne dag nog. En dat komt ja, helemaal goed. We gaan lekker luisteren naar Roan Hezen met Bestel maar.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 And I oh. Wat een stem heeft die vrouw toch, en wat zonde op de manier waarop ze is gegaan, maar ja, zo denken we er waarschijnlijk allemaal over Whitney Houston met I Will hey Always Mike. Love You Mike, ze is dood hè Ja, dat zeg ik toch, dat zeg ik Ze is dood Ik zeg zonde op de uh... manier zoals ze is gegaan <laughs> Je moet eens luisteren. <laughs> uh, ze is dood uh, nee, het is, uh, we, we hebben een we we de wekelijkse markt wij de wekelijks We gaan even gelijk door gezellig? naar de agenda We gaan door naar de, onze, onze evenementenkalender, wat gaat er Wat hebben we doen? vandaag op de markt door. staan Ga lekker naar de markt toe, zoals ik uh, elke week herhaal. Heb je wat goed te maken, haal er een bosje bloemen. Heb je gewoon trekken in de visie, ga er naartoe. Ga gewoon lekker je gang. Het is weer zo ver. Je mag weer. Tot vier uur is het weer te doen. En je kunt het ook, ook uh, die, die heerlijke... Uh, die, hoe doen ze dat nog steeds, op? Weet je dat toevallig? Die, die stoopwafels, of niet? Die starten volgens mij nog wel. Oké. Oké. sowieso Olympias van, van ons... De lumpia's van onze, onze huis-Vietnamese. Ja, die, uh, die het, echt... Dat oude vrouwtje. Die, dat is gewoon... Dat <laughs> staat niet uh, er al niet, man? Dat is gewoon antiek geworden, die kaart gewoon. Dat, dat, staat, dat, is, dat hoort gewoon bij het meubel even zand, hoor. Maar nou, wat hebben we allemaal meer? Want het is volgens mij nog wel goed gevuld, hoor. Ja, ik heb in ieder geval een paar, drie leuke dingen. Oh, kijk eens aan, kijk eens dan. Eens even kijken. <laughs> Hij heeft zelfs een kaartje ervan. For all the men in Sandford, we have the Sassy Wadi Sandford, all the statistics from Thais, Edition and Products. Productie en tentoonstelling, traditionele en Thaise dansen En muziek natuurlijk, Thaise gerechten, Thaise fruit En moet hij, de kookdemonstratie En de Thaise massage Het uh, wordt gedaan op het Gasthuisplein, het is een festival Ja, een festival op zich hier in Zandvoort Dat is al heel wat als de Haltestraat al vol staat En het is natuurlijk gratis, de organisator is Judy En het telefoonnummer waarop jij Judy kan bereiken Als je meer informatie hebt. Nee, wilt, die gaan wij straks bellen Je kunt het bellen. allemaal terugvinden op de website van Ik vertel het er altijd voor ja, ja, ja. Het wordt natuurlijk graag 26 vertellen. mei En het uh, begint om 12 uur En het 27 mei om 8 uur. Dus echter is. Je hebt weer een weekend gevuld, om het zo te zeggen. Op het gasthuisplein. Op het gasthuisplein, ken je anders. Oh, dan gaat hij en de grond aan het bol Gooi die deuren voor dicht. Zo, hallo. Zo doen wij dat. Wij gaan even kijken naar het volgende. Ja hoor. Het is weer zover. Ja, ik sta te werken dan. Want zoals iedereen natuurlijk weet Is het dit weekend ook tijd voor de Pinkster Races De Profile Tire Center Pinkster Races De tweede ontmoeting voor de series uit het Dutch Power Pack Het Dutch Power Pack komt verder op Zandvoort In actie tijdens het Dutch Power Pack Festival De Trophy of the Dunes en de Formula Finale Races En jullie kunnen ook natuurlijk Als jullie even naar www.vvvzandvoort.nl www Ga je even naar de evenementenagenda toe En dan kun je ook nog een promo filmpje bekijken Hier natuurlijk van En het is natuurlijk weer op het circuit van Zandvoort Is het natuurlijk, ik zal even kijken Het Pasen was het op het circuitpark Zandvoort in en actie. Gaan klasses al actie. Alle klassen van het Touch Powerpack streden op nee, iedere meter asfalt. Hotel, Deze klassen, ja, de inclusief het HTC nou, als de maar. Touch, g Heel goed. Het is natuurlijk, uh, op, het, op het circuit kan natuurlijk niet anders. We gaan uh, lekker sportief gaan, op het circuit zitten. Met prachtig mooi weer. Als het goed is, is het dan ook gewoon super. De organisator is natuurlijk C C C Park Zandvoort. En uh, wil je natuurlijk meer informatie, dan kun je naar www.cpz.nl. Dat is natuurlijk circuitpark Zandvoort. En het begint natuurlijk 26 mei en het eindigt uh, op 28 mei. Dus jongens, jullie hebben echt, echt een super gevuld weekend. Jullie gaan uh, sowieso thuis gaan jullie, gaan, jullie gaan met auto's aan de gang. Het, het lijkt bijna, hoe heet het, uh, Tokyo, eh, uh, to, uh, and Furious, Tokyo Drift of zoiets. Hoe noem je dat ook alweer? Hoe? Geen idee. The Fast and Furious? Ja, Tokyo Drift. Dat was, was toch zoiets, of niet? Ja, ja, ja. Oké. Okay. En we gaan natuurlijk ook weer Smart Lab en Levenslied zingen, erop. Gaan we dat samenwerkertje doen? Nou, ik ben heel slecht in zingen, moet ik eerlijk zeggen. Ja, ik ook. Weet je, dat hier dit is vanochtend weer bij me langs geweest. Het is oh. weer onder de douche te krijgen Wanneer is 25 op mei? Wanneer is het ook alweer? Dat is even kijken. Hoeveel is het, van, uh, het is vandaag de...? <laughs> Wacht even. Ja, ja, het is de dus 23 dus dat kan ook nog. Het uh, wordt natuurlijk ook weer, het wordt natuurlijk gedaan het algezellige kopertje Het uh, was ongezellig weer afgelopen maand uh, van... Uh, Papi je loopt toch niet zo snel tot huilen is voor jou te laat. En het werd al heel snel al laat in de bij Deze vrijdag gaan we natuurlijk weer smartlappen en levensliederen zingen... ...onder begeleiding van Arne Accordeonist Gerard Bosman. Er zijn tekstboeken aanwezig en natuurlijk is iedereen weer welkom. Zang zangtalent is niet nodig, maar je moet wel heel erg gezellig zijn. Nou, dat ga ik redden. Zangtalent heb ik absoluut niet... Het wordt natuurlijk gedaan, naar Café Kopertje, jullie oh. weten natuurlijk onderhand ja. na al die uitzendingen van ons weten jullie echt wel waar het zit. Maar voor de mensen die ons tot nu toe nog niet ontdekt hebben, en nu ineens wel. Het is natuurlijk op het Kerkplein 6, Dat zijn natuurlijk weer podiumkunsten. het wordt in het het is gratis. En uh, we gaan natuurlijk ook nog heel even bellen zo naar Café Kopertje. We gaan eens even wat vragen stellen, wij willen natuurlijk weten Oh, gaan, we er, meer? Weer, gaan we er weer even een keertje bellen? Ja, ja we gaan er even bellen. Ze Dat hebben ons zelfs. al zo lang niet gehoord, ik denk net twee weken. Uh, ik heb het laatste puntje, heb ik hier. Oh, oh. Kijk eens, aan. Nou, dat is ook weer iets wat ik nooit heb gekund in mijn leven, maar toch wel leuk voor de rest van, de, van het dorp. De Zandvoort Open uh, Golf Surfwedstrijd, De tweede Pinksterdag barst de weer los voor de titel Beste Surfer van Zandvoort en Omsteken. Tijdens de vierde editie van Zandvoort Open uh, Golf Surf Georganiseerd door de Surfereniging Zandvoort. Dit gezellige evenement staat bekend om zijn laagdrempelheid en iedereen vanaf 12 jaar oud mag meedoen. En of je nu met een shortboard, longboard of zelfs met je sub komt, het kan natuurlijk allemaal. Want ook dit jaar zijn er natuurlijk ook weer super mooie prijzen te winnen. Bijvoorbeeld de hoofdprijs bij zowel de dames en de heren. ...is dat een supermooi surfboard... ...en natuurlijk gaan we de wedstrijd, na de wedstrijd gaan ze daar gezellig barbecuen... ...ondersteund door een zinger en een songrijd. Hé, hey, zeg ik dat even netjes? Netjes, hoor. De voorinschrijving is natuurlijk vanaf nu geopend... ...dus kijk snel op www.surfverenigingzandvoort.nl. ...naast de wedstrijd is er voor, de, voor het publiek... ...natuurlijk ook het een en ander te doen. Er komen diverse kraampjes met leuke surfspullen... ...en alles wat daar verder mee te maken heeft. Dus tot ziens, 28 mei is het natuurlijk... Tweede, uh, ...tweede Pinksterdag bij Skyline 13 in Zandvoort... Nou, iedereen kent Skyline ondertussen natuurlijk wel. Dus ga ook nog even lekker naar Skyline toe. Jullie gaan echt alle kanten oprennen. Thijs' massage, screen, um, surfen. Het kan niet gek genoeg. Hé, Rob? Ja. Je bent de nee, Zullen we die ook even bellen, straks? Ja, die gaan we ook even bellen. Want als het goed is, ken ik iemand van Skyline. Nou, ja, niet van Skyline, maar van de surfvereniging. Ja, maar die, dat is, die, die zit ook bij die surfvereniging. Oh, oké. Okay. Als het goed is. Dus dan ga ik zo even kijken of we die natuurlijk aan de telefoon kunnen krijgen. En Robby. Ja, dat was volgens mij de agenda alweer. Ja, ik heb uh, trouwens een leuk liedje voor het, week, voor het EK. Oh jee. Kijk, die hebben we hier ook. Oh. Ja hoor. Ja, nou hier. jongens, hou je vast. Want de duifmeer, die kennen we allemaal hè. Hé? <lacht> Hij staat open. Hij staat klaar. Maar die ken je toch, de duifmeer? Volgens mij heb ik er wel eens van gehoord, zeg. Van hoe, hoe, hoe Gooi het hem de beurt zout. Maar dit is de EK-versie. Jongens, instappen. We gaan die beker halen. In Oekraïne, weet gezegd Oekraïne Oekraïne, Hoe We gaan come, come Oekraïne, Hoe We come, come, come Oekraïne, here We come, come, come, gaïne Hoe come, come, come. Come. come! Hoe gaan we winnen? Hoe gaan we naar Some cruelty, now I'm sitting here, sipping. so pleasantly Seven. <laughs> bebe <laughs> Vijf minuten alleen. En dan zet je dit nummer op. <laughs> Dat is een lekker nummer, toch? Oh, oh, oh. Ja, ik was even snel weg. Ik moest even uh, wat uh, boodschapjes doen. I want anybody said about oh, the Ik heb te veel Family Guy gekeken, Dus ik heb daar iets te veel van gezien. <laughs> oh, oh, Ik, ik heb die hele dino. album heb ik, hè? Oh, jee. Yeah. Maar kijk, dit zijn diezelfde. It's so easy to fall in love. Ja, ik ken hem ja. Maar in ieder geval even tussen beiden. We, zetten, we hebben nog vijf minuten daarna is het eerste uur natuurlijk alweer van dit geweld kwam afgelopen. En ja, natuurlijk even snel nog bij te zeggen. Dat gaan we in tweede uur natuurlijk doen. We gaan in tweede uur gaan we natuurlijk even kijken of wij natuurlijk weer wat mensen kunnen bereiken. We gaan even bellen bellen bellen. En we gaan natuurlijk ook, uh, want we hebben nu officieel, ja, het klinkt raar, het laatste broodje van de week gehad. Yeah. We hebben alles hier in doorhebgen nou aangehragen. Hey, vind je deze film een beetje leuk? Ja, ik vind hem wel. Nee, maar we hebben nu uh, in principe ja, el elke zaak hier in Zandvoort hebben we gehad. We, hebben echt, we zijn echt, uh, pff, ik denk wel drie maanden met de dorp bezig geweest voor het broodje van de week elke keer. Ja, wel lekker toch? Natuurlijk gaan we in tweede gaan we ook nog even terugblikken op de grappige momenten van het broodje van de week. Nee, we gaan natuurlijk uh, nog even kijken. We gaan natuurlijk ook een prijs uitreiken voor het broodje van de week. Uh, en de prijs uh, is, uh, heeft, heeft, heeft, we heeft wel een titel voor. Het broodje van Zandvoort, Zandvoorts broodje. En, en natuurlijk, degene die van ons, voor ons het broodje van de week hebben verzorgd. die maken natuurlijk altijd kans op deze spectaculair mooie prijs. Want de, dat betekent dat zij natuurlijk die prijs mogen bij hun in de zaak zetten. en dan weten ze dat ze Zandvoorts lekkerste broodje hebben. Dus dat, dat is echt. door heel... jou, de luisteraar. inderdaad. De luisteraar. Gesteund door de luisteraar, gesteund door Zierfem. Dus Zandvoort, pak die kans daar. We zijn lekker interactief bezig, dus ga er naar nou voor. We gaan, uh, Robby, of, of iets op de Facebookpagina overzetten. of we gaan een website bouwen. We gaan een website bouwen als Robby kan beter websites bouwen dan ik. Dus daar gaan we natuurlijk mee aan de slag. En het is gewoon heel simpel. We gaan het broodje van, eigenlijk van dit jaar gaan erin gooien. Het broodje van Samford. Wat is nou het lekkerste broodje? Wat vonden jullie nou het leukst om te horen? Wat hebben jullie nou als het lekkerste broodje van de week kunnen beschrijven? Kijk, ik, ik heb zelf wel stiekem mijn voorkeur. Maar... De keuze komt ja. grotendeels op jullie af. Wij zullen onze voorkeur zullen wij ook op de site zetten, zodat je een beetje beïnvloed wordt door... De ja. <laughs> Door ons Door ons inderdaad Wij zullen je een, uh, een steuntje in de rug helpen Wij gaan jullie helpen wij gaan jullie, tegen jullie, wij gaan jullie natuurlijk een beetje zeggen van Wat was nou echt voor ons was het nou lekker En probeer natuurlijk, niet... probeer natuurlijk eventjes te proeven bij de bedrijven Absoluut. Zoals die kaashoek die een heerlijke warme Toen benen hadden wij. Want over drie weken willen wij natuurlijk een uitslag weten Shaila's die een heerlijke broodje half om had Inderdaad Of misschien zelfs ben je meer voor Vreedburg Voor Kees Inderdaad. Of M zeg jij Gran Café, dat trekt me ook nog wel. Gran Café, Gran Hotel XL. XNL. Of zeg jij nou van, ik hoorde net Chans. en Chans, dat wil ik. Of Iedereen zeg jij nou toch de kaashoek. Toch de kaashoek, omdat ik daar altijd een halve voor krijg in plaats van een klein kutbolletje. Ja. Weet je ah, moet ik zeggen, het is dat we hebben geen keuze. kleine broodjes gehad. Ja, ja. He? Het zijn allemaal geen ja. kleine broodjes. Maar dit zijn keuzes die mensen maken. Inderdaad. Zeg, maak die keuze. Wij willen het natuurlijk heel graag van jullie weten. Als jij, dat, als jij nu al zegt: van, Ik weet het al. Ik, ik, ik, ik heb al een keuze gemaakt. Stuur even wat naar de Facebookpagina toe. Laat even weten. Maar de uitslag is over drie weken. Dus we willen nu eigenlijk ook al een beetje reactie voor jullie ja, hebben. We vier, vier. We doen vier voor de makkelijkheid. Vier binnen een maand willen wij weten. Volgende dit maand het broodje van de week. Gaan wij het volgende uiteraard. maand even kijken. Dan zeggen wij de volgende maand, de 23ste. De 23ste willen wij van jullie weten. Wat was het nou? Want dan kunnen wij de bedrijven ook nog een beetje op de hoogte brengen. Inderdaad, <laughs> en dat betekent niet. Dat je een, een, een maand lang stil moet gaan zitten en dat je pas op het laatste moment moet gaan beslissen. Als ik ga kijken, op hoeveel broodjes van de week hebben wij nu in totaal gehad? Zeg, kijk eens heel even. Nee, ik heb, ik heb dat lijstje hier niet. Mijn, mijn computer is een beetje gek gaan doen. Maar ik denk dat we nu ongeveer zo'n stuk of... Ja, jij zegt drie maanden. Hoeveel weken heeft drie maanden? Een stuk of 13, 14? Ik denk dat we wel zo, veer, we hebben wel zo 14 broodjes van de week hebben gehad. Ik denk daar even goed over na, want het zijn 14 afzonderlijke broodjes. Afzonderlijk lekker allemaal. Dus je hebt echt, die maand heb je echt wel nodig. Dus ga daar even voor zitten, ga dat beslissen. Wij gaan komen straks natuurlijk weer bij jullie terug. We gaan er twee uur gaan in met nog meer lekkere hits, nog meer lekkere muziek. En we gaan natuurlijk nog even bellen. En we krijgen natuurlijk ook nog wel weer een raar nieuwtje tussendoor. We gaan eens even kijken wat het nieuws deze week heeft gedaan. En hey Robby, gewoon nog eens lekker nummertje Dan komen we twee uur bij ze terug. We gaan lekker dit luisteren. Volgens mij is dat uh, The Trashman met Birthbad. <laughs>